Ook in andere steden gaan sympathisanten van Pegida op maandagavond de straat op. De Amsterdamse orthodox-Joodse school Geider gaat morgen weer open. Dat heeft de bestuursvoorzitter bekendgemaakt. De school bleef vrijdag dicht na een politieactie tegen Syrië-strijders in het Belgische Vervier. In die Walse plaats voerde de politie een actie uit tegen een extremistische groep die volgens de politie op korte termijn aanslagen zou hebben willen plegen. Er zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen op het geider, maar het is niet bekend welke. In de Amerikaanse staat Florida heeft de politie een man van 18 en een 13-jarig meisje opgepakt. De twee worden onder meer verdacht van het stelen van wapens en drie auto's. Er is twee weken naar duo gezocht. Tijdens hun vlucht voor de politie werd het duo omschreven als enorm brutaal en gevaarlijk. De man is een bekende van de politie en werd recentelijk nog aangeklaagd voor inbraak, maar kwam op borgtocht vrij. Meteen daarna ging hij er samen met het meisje vandoor. Het weer, het is bewokt en regenachtig. In het oosten valt natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen bij Rotterdam op de A16 naar Breda op de parallelbaan... tussen knooppunt de Plein en de, de bringen noordbrug 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. We zijn er weer tussen twee en vijf uur met drie uur lang muziek en informatie. En als eerste plaat naar nieuws weer van twee uur worden de Swing Out Sister en Surrender. Ik zeg, goedemiddag Marie Smulder. Ik zeg, goedemiddag Rob Harms en hey, goedemiddag luisteraars. Wat gezellig dat jij er weer eens bent. Ja, apart hè. Ja, het is weer wel weer weg. even wennen voor mij hoor, zoals op zondagmiddag. Geen rode tegenover me. Nee, nee, nee, je hebt het uh, rustig vandaag. Dat ja. nou, rustig. <laughs> of juist niet, ligt eraan hoe je het ziet. Nee, inderdaad, Albert-Jan is even uh, aan de andere kant van Nederland aan het kijken hoe het uh, weer daar is. Hij is aan het mantelzorgen, zoals je het zelf noemt. Ja, bij zijn moeder even buurt, Dat moet ook af en toe gebeuren. Zo is het. Nou, vanmiddag een zalfde op zondag. Normaal gesproken schijnt de zon als Albert-Jan en ik het programma doen. Maar ja. nu regent het. Buiten, maar binnen schijnt het zonnetje. Jawel. En om half drie heb jij het weerbericht voor ja. de komende dagen. Inderdaad, om half drie heb ik het weerbericht. Om half vier heb ik evenementagenda voor je. Uh, om half vijf het uh, dier van de week. Uh, het gedicht van de week komt eraan. Het sportnieuws in het kort. En we houden natuurlijk de voetbal en het schaatsen voor je in de gaten. Want er schaatsen, de, schaats, de, de WK-kwalificatie van de vrouw voor de 500 meter. Is bezig op dit moment. En, uh... Thijsje Oenema staat op nummer 1. Kijk, Heel helemaal een grote op 2. Maar goed, daar straks meer over. En natuurlijk het voetbal. Want om half drie begint Feyenoord tegen Twente... En FC Utrecht tegen SV Heerenveen. En op het moment speelt uh, Willem 2 tegen Go Ahead Eagles. En die staan met 1-0 voor. Kijk, hoeven we dat ook niet meer te zeggen. Nee, dan weet je dat alvast. <laughs> en uh, ja, We hebben de wedstrijden van uh, PSV en Ajax uh, inmiddels al gehad. Hoe die verlopen zijn, dat hoor je ook verderop in dit programma. Toch? Ja, zeker weten. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur bij CFM. Nogmaals, een hele goede middag. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met nu de Handsome Poets. Zondag en deze van OCR en Take Me to the Church. We gaan dus even kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie Maurice. We beginnen met de wedstrijd van vrijdag, jongsleden. Vrijdag is alweer een tijdje terug, hè? Ja, is een hele tijd. Ik wil hem gewoon graag horen. Want Ajax uh, speelde toen tegen FC Groningen, en uiteindelijk is het uh, 2-0 geworden voor Ajax. Ja, daar was Albert-Jan niet zo blij mee. Nee, nee, nee. Daar, ik denk dat hij daarom ook euh, naar zijn moeder is gevoegd. <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk. In, uh, op zaterdag gisteren werden er een uh, viertal wedstrijden gespeeld. Te, te beginnen met uh, Pekswolle tegen NAC Breda. Daar werd het 4 tegen 1. En ADO Den Haag tegen SC Cambuur. Daar werd het een gelijkstand 2 tegen 2. En dan komt die AZ tegen FC Dordrecht. Die wedstrijd eindigde in een 2-0 voor AZ. En Vitesse tegen PSW... 0 tegen 1 voor PSV. Kijk, helemaal goed. Hey, even een ander vraagje. Jij bent voetbalfan, hè? Ja. Wat is jouw club? Uh, PSV. Daar gaat 80% van de luisteraars, dankjewel. Ik ben gewoon voor Ajax, zo maakt niet uit. Heel goed, heel goed. Uh, vandaag is er één uh, wedstrijd uh, aan de gang. Ja, Bijna ten einde. De wedstrijd uh, Willem II tegen Go White Eagles. 1-0 staat het daar op dit moment. Ja, en Braber heeft in de 59 ste minuut daar gescoord. Oké, okay, nou, zo meteen om half drie gaan er weer uh, een uh, aantal wedstrijden beginnen. Twee te zijn, en welke zijn dat? Dat is uh, Feyenoord tegen FC Twente en uh, FC Utrecht tegen SC Heerenveen. En uiteraard houden we die wedstrijden ook in de gaten. met de Pieter Schack mensen en Coming Dancing Down the Streets gevolgd door deze mooie single van Jacqueline Govaerts inderdaad bekend van Serious Request joh de Make More Sounds we gaan eens even naar onze noorderburen Maurice is het zo ver weg ja wow waar moeten we dan helemaal naartoe naar Velsen oh naar Velsen maar oh gelukkig nog wel in de, de regio ja in Velsen hebben ze uh, sinds gisteren weer uh, in de eerste zestig huizen hebben ze weer gas nou ja, dat meldde een woordvoerder van Netbeheer, Liander. Want sinds afgelopen donderdag zitten duizenden huishoudens daar zonder gas... nadat er een lek was ontstaan en er water in de gasleiding liep. Nou, vandaag gaat Liander verder met het aansluiten van de gasleiding. Ze moeten namelijk 6 kilometer gasleiding schoonmaken. Zo hé! Alle huizen controleren of ook de aansluitleidingen schoon zijn... en dan weer opnieuw uh, uh, aansluiten. Dus ze zijn nog wel even bezig. Maar de eerste 60 uh, die zitten er weer warmpjes bij. En ze kunnen weer douchen, dat scheelt ook hè? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Oh, die stank. Oh, ongelooflijk. Moeten we niet hebben, hoor. Zo het CFM weerbericht. If we could be anywhere, where would it be? Take what we need and disappear. Simpel live bij CFM. Ja, kijken we nog even naar het voetbal. Willem 2 Coët Eagles. Daar is de eindstand geworden. 1 tegen 0. En van het voetbal gaan we over naar het weerbericht. Voor de komende dagen we schakelen we over naar Studio 2. Daar zit collega Morius Mulder. Ja, goedemiddag uh, luisteraar. Goedemiddag uh, Rob. Inderdaad. Tijd Je zit wel heel ver weg in één keer in Studio 2. Oh, sorry. <laughs> ja. Zo beter dan. Ja, nee, oké, okay, nee. Um, ja vandaag het weer, als je zo naar buiten kijkt dan uh, denk je van uh, we hadden het er net een leven over. Lekker op de bank blijven zitten met het dekentje over je heen en de radio heerlijk aan op uh, ZFM. Maar als ik zo kijk naar gisteren, want gisteren was het uh, prachtig weer met flinke zonnige perioden. Het bleef uh, tot de avond droog en de temperatuur steeg naar 6 graden. Maar vandaag ziet het weerbeeld er heel anders uit. Want de bewolking overheerst. En er zijn perioden met regen en soms valt er ook smeltende sneeuw, oftewel natte sneeuw. De zuidwestenwind neemt flink in kracht af. En de temperatuur stijgt niet verder dan 4 graden. Nou, vanavond is bewolkt en valt er ook weer smeltende sneeuw. En door een dalende temperatuur kan de sneeuw, voornamelijk in het oosten van onze regio, geleidelijk blijven liggen. Komende nacht blijft het droog en klaar tot op. De wind waait zwak uit het noorden tot het noordoosten en de temperatuur daalt naar. ...waarde rond het vriespunt... ...en de opvriezing van de natte wegdelen... ...en door eventueel sneeuw kan het glad worden. Oh jee, ja, trek je schaatsen maar af staan. Nee, uh, morgen blijft het droog... ...en er zijn perioden met zon gelukkig. De wind waait zwak uit de noorden tot noordwesten... ...en de temperatuur loopt op naar een graad of vier. En in de avond en nacht naar dinsdag... ...zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Oké, okay, nou wil ik het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Hij is er weer. CFM's are voor. En deze was gisteren ook de plaats van Joe Cocker, maar toen konden we hem niet helemaal draaien. Maar nu ga je hem helemaal horen bij CFM. Hier is Nobelia Semy. Zo kokker was dat, Noebeliërs Chemie. CFM bestaat dit jaar 25 jaar en dat gaan we groots vieren. Binnenkort daar veel meer over. Maar eerst, hoe klonk het 25 jaar geleden? Op CFM wordt iedere gouden ouwe platina. Nou, zo klonk dat dan hè? En dan een gouden oude erachteraan. Bijvoorbeeld deze van CCR. raakt je plaatje plaats. Door de CCR, en who will stop the rain? Ja, een plaatje wat best wel bij het weer van vandaag past, hè? Gewoon, wie stopt de regen? Ja. Ik ga mijn best doen voor je. Ja, ga je best doen? Ja. ja vind ik geweldig, Maurice. Ja, maar wie stopt de regen? Hoe will stop the rain? <laughs> een, een mooi bruggetje eigenlijk naar het volgende item. Het volgende bericht wat ik jou ging vertellen. Ja? Regen. Ja, echt waar. Oké, nou... Heb jij hem al? Nee, Oh. Ik zit even na te denken. Waar ga je het over hebben dan? Over Ilse? Ja, Ilse. Ja, klopt. Ja, die heeft bier over uh, bier de Rijksgaard. Ja. Bierregen. Ja. Ja. Ja, ja, ja, klopt. Hé, hey, kijk. Je, dat duurt even. Nee, want um, weet het, na de jeugd van tegenwoordig Raccoon de Opposites... is de popprijs 2014 in de handen van de Common Linets. Ilse de Langen nam de award zaterdagavond kletsnat in ontvangst... naar een zeer trefzekere, traditionele... Bierdouche. Ja, ze vond het wel leuk volgens Zij mij. Zij vond het leuk, Giel Beelen, die ervoor stond, hadden... die vond het wat minder... <laughs> en die was ook best wel boos op het publiek. Want hij kreeg echt zo'n bier, ik zag namelijk, vol in zijn gezicht. Echt vol, vol, vol. Keurig, heerlijk, hoort erbij. Nou ja, de, de, de jury van, het, uh, uh, van de popprijs... die ziet de Nederlandse muziek floreren in het buitenland. Want de Kommerlinen kennen we natuurlijk allemaal... met een tweede plaats van de Eurovisie Songfestival. Uh, Welen was er uiteraard niet bij... Maar uh, de prijs is ook wel een heel klein beetje van hem. Ja, dat vind ik ook. Ja. Want hij is toch met uh, Ilse samen de Common Linets begonnen. Klopt. Ja, nou, solo, hè. Toen really maakte hij case hit. Love Ja. Over bierdus gesproken. <laughs> Precies. <laughs> krijg je dat. maybe this <laughs> cowboy.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 wel leuk, hè? Zo op de zondagmiddag aan de disco uit de Euro Breakdown. <laughs> ja, <laughs> ja, mooi, hè? Elke vrijdagmiddag hoor je hem tussen drie en vijf uur gepresenteerd door de man die daar tegenover mij zit Maurice Mulder. Uptown aan was dat van Mark Ronson, te samen met Bruno Mars. En die plaat staat nog heel hoog ook, hoor. Ja, op nummer vijf, negen weken lang staat hij in de lijst. Deze week is hij blijven zitten op de vijfde positie, dus... Hij uh, uh, okay. gaat goed, op de bank. No, gaat lekker, heen met hem. Ja, daarvoor draaide er trouwens euh, Wehlen. Ja, dat was ons bruggeter van de, <laughs> de Koppel Rienits. Ja, maar... En uh, ja, de bierdouche natuurlijk uh, van uh, Ilse de Lange. En toen kwamen we op de Love Drunk. Op de Love drunk. En daarop heb ik eigenlijk nog een bruggetje. Oh, ja. Yeah. Mister brug. Ja, nou, nee, uh, Go ahead. Uh, uh, de brug te ver, maar go ahead Eagles. Nee, die is veel niet vandaag, hoor. Maar, um, nee, uh, ben je wel eens, heb je wel eens een um, kater, Rob? Uh, nee. nee. Nee? Nee? je drinkt wel vaak pils, toch? Ik drink bier... wel eens een biertje. Als je, ja. als je bier drinkt, helemaal op zaterdag. Uh, de meeste mensen die liggen nu nog uh, met uh, waarschijnlijk een half uh, strip paracetamol uh, in hun mik op de bank. Want het is zondag. Maar je hebt tegenwoordig een uh, besneden fluitje tegen de kater. Een besneden fluitje? besneden fluit, nou, een besneden bierglas. Hé? Ja. Echt waar? naar nou, de horecava is nu uh, bezig, of is bezig geweest. En dan heb je altijd de innovatieprijzen uh, en dat soort dingen. Een schuin afgesneden glas. Die won dan de hoofdprijs bij de verkiezing van het meest innovatieve horecaproduct. product nou, uh, wat is, zit er nou voor gedachtegang achter? Doordat de bovenkant van het uh, schuin afgesneden fluitje vanzelf afschuimt? Ja, zodra het tot de rand wordt volgetapt, lopen ook meteen de zuren weg... Uh, die met de belletjes omhoog komen. De zogeheten iso-alpha-zuren. Die geven het bier een uh, bittere smaak... en zorgen ervoor dat je steeds vaker naar het toilet moet. Daarom droog je ook uit, waar dus de kater de volgende dag ontstaat. Hé, hey, kijk! Nou ja, hoewel uh, doorgewinterde kasteleinsen uh, het posi positieve effect kennen van het schuin tappen... wordt er wel lachen gedaan over dit uh, glas. Want met uh, snel afschuimen met de spatel krijg je inderdaad hetzelfde effect. Zo klinkt het vanuit uh, mede horecaondernemers... Maar uh, de, de uitvinder, dat is uh, de Nijmegenaar Frans Ditmer. Die ziet het vaak echter, heel vaak misgaan. Nou, ik zelf ook als ik uh, kijk. Want bij grote drukte wordt er vaak niet eens afgeschuimd. En uh, in dat glas gebeurt het vanzelf. Oké, okay, ja. Nou ja, misschien Ineel? een andere, andere idee: is gewoon een klein gaatje maken in het bierglas loopt hij gewoon leeg, weet je wel. Dan denk ik, van heb ik alweer een biertje op. Ja, dat was... En dan ga je, ga je minder drinken opgeven met. heb je ook minder last van een kater. Ja, nee, dat is wel mooi. Dan kom je naar de kroeg, hè? bestel je... Barman, mag ik tien bier? Ah, prima. Alle tien op. Barman, dan doen wij er maar negen. We hebben alle negen achter. Dus die Barman zit te kijken en te denken, wat is dit nou weer? Nu mij zeven bier, alsjeblieft. Oh, ook zeven. Nou, dan we bestel je weer. Die Barman, paar, zeven bier? Dan barman zegt... Waar ben je mee bezig? Ja, hoe minder ik drink, hoe dronker ik word. Wauw, Ik weet het. Maar <laughs> hij, is, <laughs> hij, is, hij, is, hij is heel flauw. <laughs> ja. Maar ik moest er opeens aan denken. Ik vond het wel leuk. Nou, jij zei uh, dat Coach Eagles uh, vandaag niet speelden. Nou, dan heb je dus helemaal mis, hè, trouwens. Hoezo? Die zijn om half één uh, ja, wedstrijd we al gespeeld. is ten einde. Willem 2 tegen Coach Eagles. Daar werd het 1 tegen 0. En vanmiddag om half 3 zijn er een tweetal wedstrijden gestart. Waaronder de wedstrijd van Feyenoord Feyenoord tegen FC Twente. Daar staat het uh, nog 0 tegen 0. En FC Utrecht tegen SC herenveen daar is het ook 0 tegen 0. En bij de wedstrijd van Willem II en Go Eagles is er één rode kaart geweest. Weet je voor wie? Nee. Voor uh, uh, Wijn Wijnaldum. Ik moest even zijn naam bedenken hoor. Wijnaldum heeft een rode kaart gekregen helaas. Oké, okay, en waarvoor? Dat staat er niet bij. Dat staat daar namelijk moet ik er in. Ik moet het nog aan doorlezen. En om kwart voor vijf dan wordt er ook nog één wedstrijd gespeeld. Heracles Almelo speelt dan tegen Excelsior. De wedstrijd houden we voor je in de gaten bij de Zandvoort op zondag. I want you side, So that I never feel alone again. They've always been so kind. But now they've brought you away from me.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 Dat was Milky Chance met de Stolen Dance. Even zoeken en dan vind je het vanzelf wel weer terug. Hebt. Zo dadelijk het tweede uur van Zandvoort op zondag.